Goedemiddag, ik ben Bien Buis en dit is het nieuws van NOS op 3. Minister De Jonge heeft met weinig plezier naar het Ajax-feestje gekeken. Gisteren vierden duizenden Ajax-supporters het landskampioenschap dicht op elkaar, zonder mondkapjes. Volgens de demissionair minister van Volksgezondheid gaat het nog helemaal niet goed. Ik denk dat het heel goed is dat we ons echt realiseren dat we ons nog een hele tijd echt aan die regels hebben te houden. En het enkele feit dat we weer heel voorzichtig eerste stapjes zetten op het versoepelen, mag niet betekenen dat we dat gaan uitleggen naar onszelf toe als versloffen. Moeten echt nog even gedisciplineerd zijn. De VVD in Amsterdam is er ook niet blij mee. Die wil dat burgemeester Halsma komt uitleggen waarom er niet werd ingegrepen. We waren hem al bijna weer vergeten. De avondklok. Maar toch heeft hij in de laatste twee dagen dat hij gold vorige week nog voor wat boetes gezorgd. De politie heeft er toen zo'n 1600 uitgeschreven. In de hele periode dat de avondklok er was zijn er bijna 97.000 boetes uitgedeeld. Vooral aan mensen tussen de 18 en de 45. Op de A58 bij Heerlen is gisteravond een man in Roosendaal opgepakt. Die 21.000 euro in zijn auto had liggen. De mare gaf de auto een stopteken. Maar de man scheurde er vervolgens met 200 km per uur vandoor. Uiteindelijk werd die klem gereden en zijn rijbewijs is afgepakt. En dit geluid is weer te horen. Nou, misschien herken je hem al. Het is de braamsluiper. Maar dat vogeltje is er dit jaar wel veel later bij dan andere jaren, merken Vogelaars. Ik hoor nu eigenlijk voor het eerst hier een raamsnijder zingen. Ja, dat is, ja, als als uh, als ontoloog dat is echt, uh, dat is echt laat. Zangvogels die uit Afrika komen vliegen, laten nu pas hun snaveltjes zien in Nederland. En dat komt door de koude noordenwind deze maand, zeggen vogelkenners. Die beestjes hadden een hele vlucht tegenwind. Ga je ook langzamer vliegen? Omdat je langzamer vliegt, eh, kost het ook meer energie. Moet je dus vaker stoppen onderweg om bij te tanken, eh, zodat je weer een paar honderd kilometer kan vliegen. Ja, als dat gewoon die hele hoek doorgaat, dan, dan kom je gewoon echt laat aan. Het weer kan vanmiddag een buitje vallen, maar tussendoor is er ook wat zon. Het wordt 11 tot 14 graden. Ook morgen zijn er buien en kan het ook stevig waaien. Het wordt dan niet warmer dan een graad of 10. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB.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 Fille au garçon, tout ça, de t'en sommes de Ne dis pas non, le monde n'est ni ma bon. tu ton pardon. C'est ça. Amina, met c'est le dernier qui a parlé, qui a raison. Een nummer eh, die tweede is geworden bij de Eurovision Song Festival in 1991. Ook een prachtig nummer had het eigenlijk eerst moeten worden. Ja, hè? ja. Maar ja het, het, werd, een, het werd een stormwind ja. met, uh, met Carola uit Zweden. Maar uh, ja, dit, het dit blijft was een ook heel mooi nummer. geweest. Ja, ja, ja. inderdaad. Aan de telefoon gaan wij door met het interview met Tony Boumans... journaliste, documentairemaakster en auteur van een aantal prachtige boeken... waaronder die van Frida Bellifante. Een schitterend vergeten leven, de eeuw van Frida Bellifante. En vlak voor uh, nieuws moesten we afbreken uh, met de vraag... Uh, hoe komt het eigenlijk dat we zo weinig weten over Frida Bellifante? Dag Tony.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 Waar, waar, homo's, waar homo's met elkaar mochten flir, flirten en lesbisch... ...en met koning, op koning inderdaad dansen. De jongens met de jongens en de meisjes met de meisjes. Daar kwamen zij. Dus Stuart kende Arendeus uit, uit die kroeg... ...en daarna ook gewoon van het kunstenaarsverzet. Stuart is erbij betrokken geraakt... ...en is toen door Arondeus gevraagd of hij die uniformen wilde maken. Daar heeft hij zonder aardelucht aan...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 Uh, van Bertus Aafjes uh, aangehaald. Um, ja. wa waarom heb je dat, uh, die sonnet opgenomen? Nou ja, hij heeft uh, sonnetten op Friesland geschreven. Dat is een boekje ja. uh, waarbij uh, ook Albert Bakker een sonnet kreeg... en Bert Bakker kreeg een sonnet. Fjord heeft hij niet voor elkaar gekregen om daar een sonnet over te schrijven. Mm -hmm. Maar wel Popke, dat was de oudste van die broers... Um, die, die was heel, heel erg bevriend met Bertus Aafjes... in die zin dat die Aafjes gedurende de oorlog... In leven heeft gehouden, want Popke was een zakenman en die had geld, zat ook in het verzet in de Vrij Nederlands groep, maar kon wel nog tracteren en mensen onderhouden, dus dat was een soort meesmass.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 ja, hoe zit het, ja. Hoe zit het? Ik heb geprobeerd... Uh, ze hadden een hele, uh, ja, hele dikke correspondentie. Popke Bakker en uh, Bert de Aafjes. Aafjes had in Friesland ondergedoken. Ze hebben elkaar ook opgezocht. En ze schreven brieven. En alleen de brieven van Aafjes aan Popke zijn uh, overgebleven. Zijn bewaard. De brieven van uh, Popke die hij aan Aafjes schreef niet. Maar ik ben steeds benieuwd... Wat was het nou precies voor een relatie... Hm.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 Um, uh, we liggen bij elkaar. Ze liggen als clubje bij elkaar. Ja, ja, mooi. ja precies. Ja. Ja. Eén laatste vraag nog, Tony. En dan moeten we echt afscheid van je gaan nemen. Zit er meer in de pen? Nee, voorlopig niet. <laughs> ja. Voorlopig uh, ga ik eventjes... De... Ja, ik ben ook een dagje ouder geworden. En, ja. uh, het is een hele uh, uitzoekerij. En de research is behoorlijk zwaar. En ja. uh, met familie Bakker ook heb ik heel lang over gedaan... om het allemaal uit te zoeken en uit te vinden... En,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 wie weet, tot in de toekomst. Oké, okay, dankjewel. Okay. Dag, dankjewel. Dag, dag. dag. En eindelijk 12 Points van Macedonië gaat naar Croatia. Hören Sie den Jubel. Damit is het klar. Israel heeft den Grand Prix gewonnen. Dana International, Diva, ihr Song: 174 Punkte. Zweiter, Großbritannien 167. Malta Dritter 166. Niederlande, Vierter, Kroatien, Fünfter, Belgien, Sechster, Norwegen, Siebter und Deutschland einen sehr, sehr guten Amtsplatz, gegenwärtig teilnimmt und nicht an einem Sexwettbewerb. Israel ein Symbol für Frieden und Offenheit. Hier ist Dana international. <This> is <fuerteITH1> Weiß meine Lieder, die enden nicht wie Ich bin nur ein Mädchen, das sagt, was es fühlt. Allein bin ich hilflos, ein Vogel im Wind, der spürt, dass der Sturm begeht. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Sonn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 Een, een nationaal gedeelte en, een, en, en ver, gevolgd door een gemeentelijke herdenking. Huh? En dat is, eigenlijk, um, uh, dat is eigenlijk ook de aanleiding geweest... om een eigen herdenkingsplek um, uh, te initiëren... wat uiteindelijk het homo Monument uh, geworden is... wat in 1987 in gebruik genomen werd. Yeah. Um, maar, maar inderdaad, in 1970 uh, was er uh, geen plek...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 dat was natuurlijk ABBA met Waterloo. Ook altijd goed voor Eurovisie Songfestival. Ja, er wordt wel gesproken en... over zeg maar, uh, het lied uh, het van het lied. Songfestival. Ja. Hè? En Waterloo gaat natuurlijk Betuurt. over het over verstraan van... Over de strijd. Van... Ja, ja, de precies, strijd ja. Over de strijd. Ja, precies. <laughs> en dan dit is op... ons Waterloo. Hè? Ons Waterloo. Precies. Ja. Dan hebben we, als het goed is, Pim, ligt weer aan de telefoon? Ja, ik denk het wel.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 En ja, toen ze hebben ze gewoon gezegd, nou ja, we moeten met de oude redactieleden en een paar nieuwe, we moeten opnieuw verder met dat blad. En daarmee kan je zeggen dat, dat, dat zij dus met zijn drieën en nog een paar andere mensen, ben, meester Ben was een beroemde homoman, die voor de oorlog 24 levens heeft gepubliceerd van homomannen. En daar was dus, uh, niet Engelsman, was één van de portretten.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 Dus er is een secte uit ontstaan, Castel-Kiragini... dus dan zie je dat ook in die oorlog, in onderduiksituaties, kon hij, zijn charisma, het hele charismatische kerel... kon hij ook gebruiken om een soort secte op te richten... waarin dus best heel veel misbruik...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 En dit was dan onze uitzending. We zijn er wederom doorheen gevlogen. En nogmaals, ja, ja, echt onze excuses voor het feit dat we echt ook wel een beetje onrecht doen. Maar ja, maar blijkt ja, je dus, maar twee uur. Ja, maar er blijken ja. zoveel verhalen te vertellen ja. te zijn. Ja. Um, nou ja, we heel kort eventjes samenvatten. Um, de website bevrijdingincultureel.nl, uh, ja. daar kun je meer informatie op vinden...